Zes EN Benitsky met het NOS-journaal. Israël voert nieuwe aanvallen uit op Iran, zegt het leger. De luchtmacht bestrook plekken waar Iran raketten opslaat en lanceert, zegt Israël. Vannacht werden er ook weer Iraanse raketten op Israël afgevuurd. In de buurt van Tel Aviv werd een gebouw geraakt en zou brand zijn uitgebroken. Volgens een krant kwamen er brokstukken van een afweerraket op het gebouw. Over slachtoffers is nog niets bekend. President Trump vindt dat de hogere NAVO-norm niet voor de VS geldt... maar wel voor andere landen. De VS steunt de NAVO al lang genoeg, vindt Trump. Het is de bedoeling dat landen komende week op de NAVO-top in Den Haag afspreken... om voortaan 5% van het bruto binnenlands product aan defensie uit te geven. NAVO-chef Rutte stelt voor dat landen 3,5% aan pure defensieuitgaven doen... en 1,5% aan bijvoorbeeld infrastructuur. Intussen moet Rutte Spanje overhalen om in te stemmen met die nieuwe NAVO-norm. Trump noemt Spanje een zeer karige betaler. Bij een café in Rotterdam-West zijn kort na middernacht... twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er aan toe zijn is niet bekendgemaakt. Er is nog niemand opgepakt. De douane heeft een lading krek onderschept op Schiphol. De drugs zaten verstopt in de scharen en poten van krabben... Volgens de douane ging het om vier volle zakken uit Suriname. Hoeveel crack er precies in zat, wordt nog onderzocht. De drugs en de schaaldieren zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Het weer het is vannacht vrij helder bij ongeveer 12 graden. Overdag veel zon, het blijft droog en het wordt 29 tot 33 graden. Het blijft lang warm. En morgen zondag vanuit het westen een enkele onweersbui. Het wordt dan 25 tot 34 graden en het koelt geleidelijk af. Dit was het NOS Journaal. Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 de 105 muziekmix zonder onderbreking de lekkerste muziek. We roll over, but it's empty. Me. I swallow my pride Cause it's all on me Is it too late? Forgive me Did you mean what you said? Are you angry? Lost more than If you can hear me Tell me if you hear me Het is 105. Ah. 105. Island, en Bloemendaal. Oh, ik geloof het niet. Je maakt mijn dag weer positief. 105.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 Weg in de auto, het is zo oorverdovend stil. Ik zal er wel aan wennen, wat ik dus helemaal niet wil. De volgende en daar ga jij. Ik rij er naast en kijk op zij. Even zo ver weg en zo dichtbij. Ga maar gauw, de hele wereld wacht op jou. Ga alles wat je altijd wou Het verre hart, de lange of me, at least we'll Good to know. Why are you sitting on the floor? What kind of pills do you want? Ringing the bell. Nobody's coming to help. Your daddy lives with himself. He just wants to know that you're well. Benitski met het NOS-journaal. Uit Iran komen de eerste berichten over de Israëlische aanvallen van vannacht. Volgens staatsmedia is in de stad Kom een kind gedood... en in de steden Isfahan, Teheran en Tabriz zouden explosies zijn gehoord. Israël zegt dat... vannacht